12 uur. Jeroen van Kam met het CNRS-journaal. De drie Spaanse journalisten die vermist waren in Syrië zijn vrijgelaten. Wat er precies met ze is gebeurd is nog onduidelijk. Waarschijnlijk waren ze ontvoerd. Het drietal wacht in Turkije op een regeringsvliegtuig dat hij naar Spanje terugbrengt, schrijft de Spaanse krant El Pais. De drie waren in juli vorig jaar naar Aleppo gereisd voor een journalistiek onderzoeksproject, maar verdwenen spoorloos. El Pais schrijft dat de journalisten hun vrijlating mede te danken hebben aan bemiddeling van Turkije en Qatar. Hillary Clinton heeft met een overwinning op het eiland Guam haar 26e zegen binnen in de Amerikaanse voorverkiezingen. Clinton heeft nu 94% van de gedelegeerden die ze nodig heeft binnen. Ze versloeg Bernie Sanders in Guam met 60% van de stemmen. Eind juli wijzen de Democraten op de conventie in Philadelphia hun presidentskandidaat aan. Syrische regeringstroepen hebben met traangas geprobeerd een eind te maken aan een opstand van politieke gevangenen in de stad Hama. Ook werden rubberen kogels afgeschoten. De 800 gevangenen kwamen vorig weekend in opstand toen vijf ter dood veroordeelde gevangenen zouden worden overgebracht naar een beruchte militaire gevangenis. Daar worden executies uitgevoerd. De opstandelingen houden zeven bewakers vast als gijzelaars. De toestand in de gevangenis verslechtert omdat de autoriteiten water en stroom hebben afgesloten en het voedsel opraakt. Op het terrein van voetbalvereniging Oranje-Nassau uit Almelo is een 22-jarige man na een klap overleden. De politie zoekt uit of de klap ook de doodsoorzaak is. Volgens dagblad Tubantia is hij na het verlaten van de kantine in elkaar gezakt. In eerste instantie dacht de politie dat hij een natuurlijke dood was gestorven, maar getuigen zeggen dat hij was geslagen. Het weer tot besluit. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. Maar het wordt wel net iets minder warm dan vandaag. Het wordt een graad of 24. Ook maandag schijnt de zon en is het warm. Maar dinsdag neemt de kans op regen toe en kan het ook gaan omweren. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. Darling, you're not alone. But when you break up, skies fall and no one is on your side. Spoon to the laundry, darling, you're all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 internet cfm in the center they watch for the rhythm watch the way we drop it in a mix time rise and amplifying when we come in with this wing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 We'll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 Door. Slapeloze nachten in de zon bij kans langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar die slapeloze nachten, lucht te staren in de duister. Met de eindeloze droom, geen reden om ogen nog te sluiten.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 Ik slaap en nacht. En yeah, ik wil back to the future the brand of the black my Ik voel de plek van mijn voeten Ik krijg nachts de stad stadlichten stukken Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken Zone in mijn eentje, mijn visie is zuiver Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten open Plan. De kans met dat daarvoor nog geven, hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers die kievelen ze dagen we stil zitten, klaar voor de actie. De hele lijn in verslaafd, net alsof jij aan de heroïne zit. De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door, Achteraf volgt achtervolgt mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht. Lig. bakken in bed. Over wat ik kan borden, wat ik kan borden. De zon breekt door, sterren uit de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen, doe me nog steeds voort. Of wat ik kan Lig wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik denk als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Ik slapeloze nachten.